middernacht, woensdag 24 juli, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Onder luid gejuich hebben prins William en Kate hun zoontje laten zien. Dat gebeurde op de stoep van het St. Mary's ziekenhuis in Londen. De baby was gewikkeld in een wit dekentje en werd gedragen door Kate. William zei daarbij dat ze nog over de naam nadenken. Bij een ongeluk met een luchtballon in Almere zijn twee mensen gewond geraakt. Op videobeelden is te zien hoe de man in het, in het water terechtkomt en richting de kade drijft. Daarna valt de ballon over de weg. In de luchtballon zaten elf mensen. Ze konden op eigen kracht uit het water komen. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is misgegaan wordt nog onderzocht.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 Bij een koelingsbedrijf in Kuik is de verdamper van een ammoniakleiding ontploft. Daarbij is ook ammoniak vrijgekomen, maar geen alarmerende concentraties. Er zijn ook geen gewonden gevallen. De brandweer heeft de leiding afgesloten. Het lek is onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht. In Driebrugge is een tweejarig kind uit het raam gevallen. De peuter viel tijdens het spelen uit een open raam op de eerste verdieping... en is naar het ziekenhuis gebracht. Het kind was op dat moment bij kennis. Toer de Frans winnaar Chris Froome heeft de 34ste editie van de profronde van Stiphout gewonnen. De toerwinnaar kwam na 100 kilometer alleen over de finish. Froome werd in de slotronde op de huid gezeten door Laurens ten Dam en Bouke Mollema, maar de Belkin renners kwamen net tekort. Froome won maandag ook in het Belgische Aalst. Mollema was de beste in Boksmeer. Het weer, de meeste buien zijn verdwenen. Het wordt een warme nacht, 18 tot 20 graden. Morgen trekken regen- en onweersbuien over het land. Daarna klaart het weer op. Het wordt dan 23 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. dit wordt nou echt wat je noemt een zomeruitzending. Niet alleen vanwege het weer, waarover al heel veel gezegd is... natuurlijk de laatste dagen, maar ook vanwege het thema. Stel u voor, in een mooie sfeervol buitenland op een zwoele avond... ac bijvoorbeeld, of waar dan ook, en dan op een gezellig terras... een heerlijke maaltijd nuttigen met een goed glas wijn. Dat is voor mij nou echt vakantie in de zomer en over lekker eten, over trends in het restaurantwezen, over goede producten, over lekker koken gaan we het hebben met culinair journalist en fotograaf Ronald Hoeben. Samen met wijnschrijver Harold Hamersma is hij de grote man achter de site Foodtube en ook zij samen schreven een boek dat eind volgende maand uitkomt. Dat heet het culinaire ABC en dat is een spoedcursus gastronomisch bluffen op zakformaat. Ronald hoe hartelijk welkom uh, in Casa Luna. Ja, en je krijgt helemaal zo'n lekker zomersgevoel... als er dan op dat terras aan dat tafeltje ook nog muziek gemaakt wordt. En die hebben wij vanavond. Singer, songwriter, totdat er een beter woord is, Sonja van Hamel... is hier uh, op cello begeleid door Annie Tangberg. Maar dat belooft een heleboel. Annie en Sonja Die spelen in dit uur één nummer en die blijven tot twee uur. Dus die spelen in het volgende uur ook nog drie nummers. Dat alleen is al de moeite waard om te blijven luisteren. Maar Ronald Hoebe, die is hier ook tot twee uur. Dus uh, nou, het wordt een hartstikke leuke uitzending gewoon. En u kunt in het tweede uur, dus tussen één en twee... ook vragen aan Ronald Hoebe stellen over restaurants, over lekker koken. Want hij heeft heel veel filmpjes gemaakt op YouTube heeft er heel veel topkoks van nabij aan het werk gezien... dus hij weet ondertussen ook behoorlijk wat over eten koken. Dus als u ergens een probleempje mee heeft... als u wilt weten hoe u mayonaise maakt bijvoorbeeld... dan kunt u dat vanavond aan hem vragen. Uh, Ronald, om te beginnen even dat, uh, dat boek dat pas eind volgende maand uitkomt. 22 dus augustus, ja. We kunnen er ook nog niet heel veel over zeggen, maar wel wat. Het culinaire ABC, spoedcursus gastronomisch bluff op zakformaat. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Of altijd wat moeten we... uh, Ja, van A tot Z, uh, alle... Lemma's waar je, waar je tegenaan loopt uh, als je met eten en drinken bezighoudt. Dingen die je afvraagt, wat zou dat betekenen, wat zou het zijn. Dus jullie zitten dan op een avond bij elkaar, een paar glazen wijn erbij... en dan maar even woorden bedenken. Ja, precies. En, en, en bedenken wat dat betekent. Ja, ja. En, en zit daar dan nog een idee achter? Of wat? Het idee is dat het leuk moet zijn. Ja. En uh, dat het ook nog informatief is. En heel, ja, sommige zijn vooral leuk en sommige ja. zijn vooral informatief. Ja. Bijvoorbeeld over de Zwezerik, de laatste, hè. Daar staat echt wat. Zal ik dat even voorlezen? Ja. Uh, dat, dat is gewoon een vrij serieuze. Daar, daar heb je ook wat aan, want dan daar leer je wat van. Hè? Krokant de bakken kalfskleer die verschrompelt zodra de kalf een koe wordt. Groot prijsverschil tussen hart en keelzwezerik Van hartzwezerik is een hoofdrecht te maken. Keelswezerik, sorry, bestaat uit kleine stukjes voor op de sla. Je hebt ook nog de kalf en het lam, toch? Qua ja, zwezerik. lam heeft het ook. Ieder, ieder jong dier heeft het. Ik heb... Uh... Vorige week een filmpje gemaakt van iemand die een, een speenvarkentje vult. En dat is dus een, een varkentje wat in een schoenendoos past. Ja. En die had ook nog een heel klein Ja. En, en wat, wat gebeurt daarmee? Wordt dat nog opgegeten? Ook? Uh, nou, je kunt het opeten, maar het is wel heel erg klein. Het ging in de vulling, geloof ik. Oké. Okay. Goed, maar dus, dus, de, uh, hoe kwamen jullie op het idee om dat te doen? De, de, de foodtube. Ja. Uh, nee, nee, dat ABC. Uh, oh, dat, dat ABC. <laughs> uh, we hadden wel eens eerder voor, voor HP een, een, een dergelijke lijst gemaakt. En nou, dat verandert voortdurend. Al die, uh, waar, je, waar je het nu over hebt, had je het twee jaar geleden nog niet over. En over twee jaar heb je het weer over andere dingen. Ja. Dus we hebben dus een, een, een, een lijst gemaakt van dingen die ons invullen. Ja, als, je, als je erover gaat zitten praten, dan heb je iedere twee minuten... Zeg je, oh ja, die moeten we er ook nog bij hebben. Dus zo, zo uh, vult dat vanzelf uh, aan. Ja. En, maar het is eigenlijk alles, wat het gaat over mensen... Het gaat over, nou ja, over wat je, maar echt alles wat je kon bedenken. Het gaat over uh, producten, gerechten... Uh, wat er in een restaurant en wat er in een keuken gebeurt. Ja. En, en voor wie is dit nou, zo'n boek? Uh, nou ja, het is uh, voor mensen die het, die het leuk vinden om het te lezen... Die, die misschien al de helft weten van wat erin staat. Misschien ook wel voor mensen die alles al weten wat erin staat... die het ook lollig vinden... om. Zoals het opgeschreven is. Ja. En uh, ja, er staan geen leugens in. Dus uh, je kunt er ook... Uh, je wel voordeel... meningen, daar kun je altijd ook. Er dus staan natuurlijk altijd meningen. En, en, en uh, schrijven jullie ze dan samen? Of hoe gaat de verdeling Schrijven de woorden? Ja, dat is je, heel gezellig. Je zit echt samen ja. samen ja. te schrijven? Nou ja, we zijn af en toe wel eens uit elkaar gaan. Zetten. Doe jij dan even A tot en met M. Dan kijk nog eventjes naar N tot en met Z. Maar dan kwamen we daarna weer bij elkaar. Om dat uh, weer van elkaar weg te streven. Een te redigeren. Ja. Ik zie hier uh, toevallig Jamie Oliver. Ik sla hem gewoon maar even open. Ja. Uh, Keukenkundevol dier, tevens uh, bestsellerschrijver... multinationaal onderne uh, ja, nationaal ondernemer en slissende street corner worker. Geluksgetallen 15 en 137. L uh, waarom dat? 1, uh, of hij dat gisteren? Ja, ja. En dat 137? Ja, ja. Laatstgenoemde getal, Olivers geschat overmogen. Oh, vermogen vermogen gaat dat aan. Ah. Ja, hij heeft dat van zichzelf gezegd... Uh, dat hij uh, eerder een businessman als een koek is. Oh. En het dat grappige is, dat, dat, grappig is dat, dat mensen dat er toch liever niet in zien. Die zien hem toch uh, eigenlijk als een ideale schoonzoon. Uh... Maar ja, het is een, het is een business. Maar is, het grappige, hij heeft een, uh, hij is een site begonnen in Engeland. Weet je hoe die site heet? Nou. Foodtube. oh echt? ja Serieus? Ja. En dat mag? Nou ja, het mag. We hebben hem net zo'n brief geschreven als wij ooit van Google gekregen hebben. En wat krijgen jullie van, van Google? Uh, oh YouTube. Uh, uh, ja, een hele, hele boze brief dat wij het uh, natuurlijk, de, de belangen van... Uh, van Google weer wereldwijd aan het schade waren. Want er zou een enorme confusion kunnen ontstaan... tussen Foodtube en YouTube. Dat snap ja. je wel natuurlijk. Ja, dat zo zou dan. miljarden zou dat gaan geschreven. Ja, ja. Die moesten wij dan bijpassen. Dus maar dat uh, van hem dat is dus letterlijk hetzelfde. Uh, dat, nou ja, het, het, heet, het heet Jamie's Foodtube. Het is ongeveer hetzelfde. Maar we hebben hem, we hebben hem om te plagen ook zo'n brief geschreven. Heeft hij gereageerd? Uh, hij, dus, uh, hij heeft, <laughs> de advocaat heeft gereageerd... maar de inhoud van de brief moeten we geheim houden. Oh, echt? Maar verder, uh, we zijn, we zijn als, als vrienden uit elkaar gegaan. Laten we het zo zeggen gelukkig. Heb je ja. zelf nog favoriete woorden erin zitten? Wat vind je leuke woorden? Uh, wat waar kunnen we even wat mee? Nou, ik heb ze niet zo allemaal. Uh, <laughs> nee, ik heb ze. niet er je kindvriendelijk? Staat er ook in? <laughs> kindvriendelijk. Ja, wat is dat, dat is... nou met een restaurant? Oh, je hebt kindvriendelijke restaurants. Waar je... Uh, je hebt kindvriendelijk. Nou ja, dat hoor, dat staat hier. Horeca-dreigement. Het kindvriendelijke. Een happy meal voor volwassenen. Dat is ook vaak zo natuurlijk. Als ga je in een restaurant zitten en dan, zijn, dan komen de mensen met kinderen omdat ze hebben begrepen dat je daar je kinderen mee mag nemen. Ja. En dan gaan ze lekker zitten eten, vergeten de kinderen verder. En die rennen gewoon overal tussendoor. En, uh, die... Ik herken het een ja. beetje, ja. ja. ja. Doe er nog eens eentje. Uh, ja, uh, kimchi, dat is nou ook zoiets. Hè? Dat is een eeuwenoude Koreaanse groentebereiding. Ja. Fermenterende groente. En uh, kort links te zwollen in het visier van Jonny Boer geraakt. Johnny Boer is daar heel erg mee die, bezig. Die gooit dat tegenwoordig overal doorheen. Die heeft, nou, die heeft uh, vaten met, met uh, fermenterende groenten... en daar is hij helemaal uh, verrukt van. Ik dus dacht dat ook, hij zoveel streekproducten gebruikt. Die kan je in die vaten doen, die kun je fermenteren. Oh, oké. Okay, het is aan een extra dimensie aan een streekproduct. Oké. Okay. Ja. Nou, nog eentje. Uh, ja, de kentemperatuurmeter pak ik hier maar even. Een klinisch keukenattribuut. Blijft meestal in de onderste la liggen... omdat niemand precies weet hoe die werkt. Koninginnedag klant. Er zijn dus heel uh, veel dingen in, het, in dit boek... Ook die je uh, op Koninginnedag op een kleedje tegenkomt. Hè? Dat zijn het elektrische mes bijvoorbeeld... of. Uh uh, Sapcentrifuges die te hard blijken te gaan... of die, waar je een half uur bezig bent met schoonmaken als je er een sinaasappeltje Dus uh, mensen vergissen zich vaak bij het, uh, bij het kopen van, uh, van spullen... en dat geldt ook voor cadeaus. Dus je krijgt een kerntemperatuurmeter cadeau... omdat de gever zegt, dit gaat je leven veranderen... En nu gaat nooit meer iets mislukken. Maar je zit die, die, die gebruiksaanwijzing door te krijgen en je snapt er niks van... en je laat hem onderin de la liggen tot de batterijtjes uh, bruin uit beginnen te slaan. Ja, dan moet hij maar weer weg. Ja. <laughs> is er nooit voor gekomen. Ik krijg net door uh, dat, dat mondvermaakje nog leuk is om te doen. Een Mondvermaakje, moet Ja, dat weet ik. wel uit mijn hoofd. Dat heeft, Wiena Born heeft dat uh, uh, bedacht. Het is een amuse. Oh, Amusegul. Ja. Amuse, amuse ah. is het is het uh, de oorspronkelijke woord. Een gul is een bek. En dat is in, in het Nederlands is dat amuse geworden. Er, snap, er snapt geen Fransman, maar er snapt er wat van. Dat je een amuse krijgt. Want het, het is een vermaak krijg je eigenlijk. Ja. Maar uh, Wiener Bonn heeft dat letterlijk vertaald met mondvermaakje. Leuk, dus, nou, zo, ja. zo leren we een boel als ze dat boek uit hebben. <laughs> um, en dat komt dus eind uh, of 22 augustus? 22 augustus, ja. ja. Oké. Okay. Uh, nee, wat ik nog wel even wil weten, want er, er staat veel jargon in ook. Ja. Hè? Dus dit boek is anders dan het een jaar geleden zou zijn. Ja, Zeker dan dat, vijf dat, jaar geleden. Dat is dan weer anders, ja, ja. Want wat zijn nou woorden die de laatste tijd erg in opkomst zijn? Nou, uh, foodtruck bijvoorbeeld. Food wat? Foodtruck. Een vrachtwagen als restaurant. Of eigenlijk een vrachtwagen waar een keuken in zit. En die vrachtwagen die gaat naar waar de mensen zijn. Dat is als je restaurant leeg is, dan kun je het natuurlijk, te, dan moet je wachten tot mensen naar jou toe komen. Maar als je dat wil voorkomen, dan zorg je dat je keuken in een vrachtwagen zit en dan rij je naar, daar waar de mensen zijn. Ik heb dat nog nooit gezien. Nee, is dat, dat, een... is, uh... waar, dat is. Er staat er op het ogenblik ja. eentje naast Ai uh, in Amsterdam. Dat heet uh, Thrill Grill. Maar die blijft daar staan. Nou, dat is het leuke omdat het in een vrachtwagen zit. Die gaan dus ook weer. Uh... Ja, die kan als, weg, als, als er geen mensen meer staat. zijn. Dan gaat hij weg. Of als de politie zegt dat die daar niet ja. mag staan, dat komt ook, komt, komt ook voor. Dan kan hij elders uh, zijn geluk uh, beproeven. Okay. Dus je krijgt steeds meer mobiele, uh, mobiele restaurants. Daar en, komt het eigenlijk op neer. En, en, en trends in de keuken? Uh, trends in, de trend in, uh, in de keuken is eigenlijk dat het, uh, het eten normaler uh, lijkt te worden. Dus minder liflafjes? Minder liflafjes, ja. ja. Terug naar de eerlijke maaltijd. Ja. De maaltijd waar je, waar je geen, uh, geen explicatie aan tafel meer bij nodig hebt. Als okay. jij een bord voor je krijgt en je ja, ligt ja, ja. daar een kippetje met gebakken aardappelen en sla... dan hoeft niemand tegen je te zeggen, meneer, daar ligt de kip en dat is de sla en dat zijn de aardappelen. Nee, dat weten we de, de meeste mensen dat wel. Dat weten de meeste mensen Goed, nou ja, dan even naar Foodtube. Ik heb, ik heb de site hier open staan. Er staan ongelooflijk veel filmpjes op, maar nou ja, vertel me even, wat is dat voor... Het is, een, uh, een, nou, ik, het is zo gegaan dat uh, Harold en ik zaten ooit in, in, in, een, in een bus in het verre Californië... Tijdens een wijnreis. En uh, dan moet je, uh, ook daar moet je dan af, af en toe wel eens wachten. Tot, tot het volgende programmapunt. En toen zaten we uh, te praten over, uh, over v, uh, video. Ik had gezien um, Mark Bitman Dat is een, uh, een journalist van de New York Times. Die heeft op uh, de site van de New York Times maakte die filmpjes in die tijd. Vond ik erg leuk. En uh, ik zei dat ik ook wel zoiets zou willen gaan doen. En uh, we hebben, daar hebben we de naam bedacht. We hebben gelijk naar Nederland gebeld of dat nog vakant was, ja. YouTube.nl. dat was zo. Al oh, meteen gecheckt? Ja. Het ja, kost 7 euro, vliezen. geloof ik. Ja, ja zoiets. Ja. Ja. <laughs> en um, ik ben begonnen... Ik heb een uh, videocamera gekocht. Uh, ik was al fotograaf en ik ben uh, begonnen met, uh, met ja. video's maken. Ja, want ik zei net, je bent culinair journalist. Je hebt voor heel veel verschillende bladen gewerkt. Je ja. werkt op dit moment veel voor NRC, ja. Handelsblad. Ook op de site. Ja. Daar staan ook filmpjes, volgens mij, die ook weer van Foodtube komen. Ik, ik, zet, ik zet de filmpjes van Foodtube in première, zou je kunnen zeggen, op, uh, op nrc.nl. Ja. En die zijn dan vaak weer gelinkt aan een, aan een tekst of iets wat er, wat er in de krant uh, staat. Ja, dus dat, dat werk deed je al. En je, ja. je, je was fotograaf, je was al bezig met filmpjes maken. Ja. En, en je was met de Harold Hamers maar de, de wijnschrijver. Dus uh, in Californië, hoe lang is dat geleden? Ja, wij vormden uh, het uh, eetteam het, het, het eet van uh, HP De Tijd. En dat hebben we jaren en jaren gedaan. En uh, toen we in die bus zaten was het vijf jaar geleden, denk ik. En toen, toen is dat idee ontstaan. Ja. En dacht je toen van, oh, dat, dat is een gat in de markt? Dan ga ik, uh, nou, net ik had, uh, had Jimmy Oliver lekker ik, rijk ik, nee, me. ik dacht eigenlijk aan Mark Bitman die filmpjes die zo leuk waren ja. van Mark Bitman, omdat die ook heel laagdrempelig waren en het was gewoon iemand die ging eens wat proberen, want hij zich afvroeg hoe zat dat nou en dan vroeg hij een, een professional van hoe doe je dat nou en dan stonden ze samen in de keuken en dan ontstond er iets, maar het was dus niet een, een, een, een, een kookprogramma dat tot een, tot een, een prachtig opgemaakte schotel uh, leidde. Het was heel erg uh, uh, technisch gericht. Ja. Waar, waarom? Hoe krijg je het nou? Zo, zoals jij het altijd maakt. En dat gaat iemand dan uitleggen. Uh, dus uh, daar ben ik mee begonnen. En ik kende ik, ik ken al heel veel koks. En tot mijn, tot mijn vreugde en verbazing uh, wilden die allemaal graag uh, meewerken. En waarom doen ze dat dan? Dat, dat, heb, ik, dat heb ik lang over nagedacht. Ik denk dat het eigenlijk zo is dat niet iedere kok is een televisiekok. Dat is één ding. Het tweede is, wat een kok maakt, is, is meestal weer verdwenen. Omdat jij het hebt opgegeten. Dus... Uh, een, een kok maakt een gerecht en dat wordt door de mensen opgegeten. En, dat en als dat niet in de krant gestaan heeft... Of, uh, daar, ja, dan kun je er later alleen nog over vertellen. Maar je, je zegt niet iedere kok is een televisiekok Nee, Dat zouden dus... ze wel willen zijn? Of nou, ik denk dat ze het leuk vinden uh, dat uh, datgene wat ze, wat ze maken... dat dat op de een of andere manier vastgelegd wordt... dat anderen er ook naar kunnen kijken. Een grappig voorbeeld was een, uh, een kok in Amsterdam... Die, uh, was een, een hele goede Franse kok... Uh, die heeft iets uh, gemaakt. Eerst uh, stribbelde hij een beetje tegen, vond het een beetje griezelig. En toen heb ik, hem, uh, toen heb ik dat filmpje online gezet. En ik kreeg: uh, 's nachts is er een mail binnengekomen van hem. Het was zeer uh, ontroerd hoor. Maar zijn, zijn, uh, zijn uh, vraag was: Hoe kan ik dit bij mijn ouders krijgen? Ach. In Frankrijk. En toen dacht ik over na: Ik denk, ja, die hebben een zoon. Die is naar het, naar het Barre Noorden vertrokken om daar uh, kok te worden. En ja, als je massel hebt, sta je in het Stanhuygensjournaal... Uh, met, met nog zes andere, uh, voor die mensen, onbekende Nederlanders. Ja. Maar hier zien ze, ze dus hun zoon uh, acht minuten lang aan het werk... om, uh, om niertjes uh, te maken. Dat, is, uh, ja, dat is ook een, uh, een, kan ook een drijfveer zijn. Iemand kan het leuk vinden om, dat dat bestaat. Ja, en zo, en zo staat die hele site vol met, met uh, nou ja, filmpjes met koks die iets aan het maken ja. zijn. Over producten gaat ja. het, over... Ik probeer dat nu open te klikken, maar Ik ben zelf ook aan de gang gegaan, want je kan natuurlijk zelf ook iets maken. En het, het, wij dachten eigenlijk aanvankelijk, vanwege het, het grote succes van YouTube... Nu gaan vast en zeker allerlei mensen gaan uh, hun eigen gerecht filmen... en dat op de site zetten. Dat, dat kon ook, dat kan ook. Het is een open kanaal in wezen. Maar dat blijkt niet zo te werken. En dus iedereen mag er wat opzetten. Iedereen mag er wat opzetten, maar bijna niemand doet dat. En de, ik ben er al heel snel achter gekomen waarom dat zo is. Kijk, als jij een, een, een kat hebt die kan schaatsen, dan kun je dat kun je 20 seconden van filmen met je iPhone. Ja. En dat gaat de hele wereld rond. Daar hoef je verder niks aan te doen. Het, het, het, dat wat je ziet, is al fantastisch genoeg. En iedereen vindt het fantastisch. Maar ga nou eens de, de, de productie van een bord zuurkool van A tot Z filmen. Ja, dan heb je al iemand anders nodig die dat doet. Je zit met je geluid, je zit met, uh, met uh, allerlei problemen. Die, uh, het is, het is gewoon, je bent er een dag mee bezig. Dan komt het op neer eigenlijk. Ja, en jij doet dat heel veel, want er staan. Duizend filmpjes op je. Ja, ik geloof. Duizend veertig, alle... duizend filmpjes op je. Ja. En het grootste het internet doet het niet zo heel goed hier vanavond. Maar Hola. het grootste deel heb je zelf gemaakt. Het grootste deel heb je zelf gemaakt, ja. Ja, dat is ja. ongelooflijk En dat in vijf jaar. Ja. Er zitten ja, 365 dagen, dan moet je toch één op de drie dagen of uh, zo, op de, uh, ja. zo, Toch wel een filmpje erop ja. zetten? Nou, het was voor mij ook een soort on-the-job training. Uh, uh, dat is ook natuurlijk uh, het grappige. Als je tien jaar geleden was dat uh, onbetaalbaar geweest, allemaal. Maar nu kun je dat gewoon. Uh, zelf uh, gaan doen met... Uh, ja, maar ondertussen... want, want dit, dit is niet, er zit niet een heel ingenieus verdienmodel op, volgens nee. mij. Nee, dat niet. Dus je dan bent wel heel veel tijd in. kwijt daarmee... die <laughs> je ja. ook uh, te gelden zou kunnen maken. Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant ontstaat er ook iets. Uh, ben ik van overtuigd. Ten eerste heb ik nu die, die duizend filmpjes. Ik ben, ik ben marktleider. Je zit hier tegenover een marktleider. Kijk, Had je niet dat gedacht. we hebben ook niet elke week. Hè? Maar uh, het brengt alleen niks op. Maar dat, dat zien we dan later wel. Uh, nou, gaat het wel wat opleveren? Ik denk het wel uiteindelijk... Denk je niet? Ik ja, denk ik ook. Ik heb er alleen niet zoveel verstand van. Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Dus ik heb een soort van op niets gebaseerd vertrouwen dat het uiteindelijk wel iets op gaat leven. Maar er staan dus recepten op. How to is een thema. How to? Wat zijn de how to's? Je moet alles maken. Ja precies. je moet je moet een kanaal. zien. Hoe is, het? is het Pikalili? Nee, uh... Pikalili, oh, ja, ja wel echt. het best wel Ja, er maar zitten het... heel veel uh, medeklinkers in. Alles dubbel. Ja. Oh ja, het is ook een mooi skribbelwoord. Uh, ja, scribble ja heel mooi scribble. Producten, drank, het gaat over wijn natuurlijk, maar ook over advocaat. Het ja, wat voor Oh ja. ja, het zag er dus... lekker uit. Het was Kees, ja, die, Kees, vond... ja. is... Kees Holtkamp, dat is de, de, de, de beroemde man achter de garnalen croquet. Oud, dat ben ik gek op. Dat ja. is toch een Belg? Die dat... Nee, nee, nee, nee. nee. De, de, ik denk altijd dat Belgen daar zo goed nee, in zijn. Nee, ja, die, die denken dat ze er goed in zijn. Dat is heel grappig. Ik heb een paar keer in een jury gezeten van garnalenkroketten... tijdens de horecava. Ja. Dat gebeurt ook, hè. Ik heb deze week nog erg gegeten. Ook, maar en uh, daar kwamen dus Belgen, en die dachten dat ze al gewonnen hadden... alleen door binnen te komen. Ja. Dus die, die kwamen met, ja, baggerkroketten werkelijk aan. En Holtkamp, die zat erbij en die kneep hem echt. Die dacht dat hij ging verliezen. Belgen, ja. Maar hij lag straatlengte. vol. Maar is dat dan blind of denk je, Holtkamp is er, dus die gaat winnen? Nee, je ziet, gewoon, je ziet het al. Als je, als je hem vastpakt en als je hem proeft, weet je het helemaal. Hoe kom ik daaraan? Huh? Hoe kom ik aan zo'n cocket? Ja, ik ben gek op Ik, ik weet niet of, of oh, oh, ik. hier een. Nee. Ja, nee. ja, ja. <laughs> <Ja, precies. laughs> Trouwens, hij, hij legt het. Het is grappige. Holtkamp legt dus uit op de site hoe hij die kroketten maakt. Het dus, is ook dus een wonder. Mensen die hebben geen geheimen voor jullie? Die hebben geen geheimen. Nou, sowieso, het, de, de koks hebben sowieso minder geheimen dan vroeger. Ja. Vroeger was het verschrikkelijk. Uh, ik hoorde van een, uh, van een Franse kok. Die zei, ik werkte in een twee restaurant. En er kwamen mensen die hadden één ster. En die wilden wel voor niks in de keuken werken. Om te zien hoe je twee sterren kreeg. Ja. Dat ging niet door. Dat Moest erbij is. betalen. Dus die betaalde bij om in die keuken te mogen zijn. Maar als er zo gauw iets gebeurde. Waarvan ze dachten, dit is eigenlijk een soort bedrijfsgeheimtje. Dan, dan zei ze, het, kun je even voor kijken of die auto's goed geparkeerd staan. Hup, dan dan, dan kwam je terug, had je het niet gezien. Dus je betaalt ervoor, je krijgt er niks terug. <laughs> ja. Hij is trouwens, zie ik hier, uh, patissier. Ja, hij is patiss dus, nou ja, het is hartstikke... Patissier in rusten, maar hij is nog uh, bijzonder actief. Ja. We hebben dus samen een boek gemaakt ook. Tenminste, ik heb het gefotografeerd en hij heeft het geschreven. De banketbakker. Leuk. Nou heb je ook een keer uh, slakken, een slakkenmevrouw uh, bezocht? Een slakkenmevrouw, ja. Dan gaan we even een stukje uh, naar luisteren. Waar was dat eigenlijk? Dat in Groningen. Dat in een kas in Groningen. In Groningen, ja. En, en uh, nou, dat is hier met schuim, is heel grappig. Ja. Kijk, als je nou hier onder die kistjes kijkt, dan zie je dus dat ze hier allemaal onder zitten te slapen. En je ziet ze in allerlei soorten en maten. De grote, de kleine babyslakjes die zie je overal al verschijnen. Want onze slakken, die worden hier in de kas geboren. En ze worden groot. En dat duurt ongeveer vijf tot zes maanden. De slakken zijn zowel mannelijk als vrouwelijk. En ze bevruchten elkaar. Na de bevruchting kunnen ze allebei eieren leggen. Dat doen ze door hun kop zo diep in de grond te steken. En dan duurt het een week of twee, drie. En dan kruipen de jonge slakjes naar boven. Kijk, hier zitten de kleine baby slakjes al wel. En die zitten overal verspreid, want die zie je bijna niet. Want normaal gesproken is het dus zo dat je 250 volwassen slakken op een vierkante meter hebt. Want ze moeten wel goed kunnen groeien en je moet mooie grote huisjes krijgen. De slakken zijn klaar. Als ze een omgekrulde of een gebordeerde rand hebben, dat zie je bij deze slak, dan is dat een harde omgekrulde rand. Dat heet een gebordeerde rand. Dan zijn ze volwassen en klaar voor consumptie. Deze slak die moppert een beetje. Die denkt, laat mij nou maar lekker slapen. Ja, want die had een beetje schuim of zo. Ja, ja, ja hij ging ja, ja. schuim. Ja, ja, hij ging een beetje schuim, ja. ja. En nou, dat doet hij als hij boos wordt? Blijkbaar, ja. Ik hoorde het ook ja. voor het eerst. Dat is zo leuk. Je, ja. be, je, gaat, je gaat iemand toe die slakken kweekt. En die mevrouw had een heel verhaal erover. Ja, 250 van die slakken op een vierkante meter. Ja. Op een slechte avond halen wij dat trouwens ook wel 100 in de tuin. Dan ja, het is, de, het is de een de hele rustige... En dan krrr, krrr, krrr. Ja, ja. En een, maar je, je kan ze dus opeten, Ja. Ook die slakken uit oh, jouw tuin. Als je geen slakkenkorrels... Nou ja. Wat doe je ermee? Dan... Uh, dat wordt ook allemaal uitgegeven. Je, je moet ze spoelen. Uh, je, je kookt ze in uh, water met uh, azijn. Dan laat je ze afkoelen. Spoel je ze nog een keer. En dan zet je ze in de bouillon. En dan laat je ze twee à drie uur laat je ze zachtjes koken in de bouillon. Dat is wel een beetje veel moeite voor. Ja. Nou ja, het, het, het, Als je er een heleboel ingooit. Het, het, het kost je niks, hè. Het, uh, je kan ze gratis uit je tuin halen. Dus ja. het moet uit de lengte of de breedte komen. Ja, nou, wat grappig. Eh, eh, eh, die koks nog even. Hè? Want je ja. zei, ze hebben geen geheimen meer. Ze willen met je praten. Ja. Dus ze vinden het leuk ja, om een verhaal ook te ook vertellen. Onderling. Hoe kan het nou dat ze die geheimen niet meer hebben dan? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Ik denk toch dat uh, zo iemand als Holtkamp... Uh, die vertelt hoe hij hoe zijn garnalenkroket maakt. En dat is echt een doorslaat succes. Dat is echt gigantisch. Kan ik dat ook, denk je? Jij, je kan, het, het? jij kan het ook. Zoals hij het uitlegt, kan jij het ook. Oké, okay, dat ga ik echt Het grappige ga... is, dat hij, is, hij, maakt het, hij maakt het zo makkelijk... Hij, uh, hij is bijvoorbeeld bezig met een, uh, met een deegroller. Ja. En dan zegt hij: uh, Ja, hij heeft een heel zwaar stem. Hij, oh, ja, je hebt natuurlijk uh, deegrollers met uh, kogellagers, en van siliconen, maar ik heb nu even een bezemstel afgezaagd en dan gaat het ook mee. Ja. Kijk, dan denk Kijkt je dat nou, ja, verrek, dat kan ik ook. Ja, dat, nou, dat denk ik dan nog niet meteen. Maar... Nou, niet de granaalkrokett misschien, nee. maar, uh, <laughs> maar. Ik kan wel eens door, Als jij begint mijn... met, de, met de Bretonse appeltaart. Dan uh, is hij de eerste keer al veel lekkerder dan een al, ieder andere appeltaart die je gegeten hebt, omdat er een, een onderlaag van uh, amandelspijs in zit. Ah. En, en daar, daar zijn ook filmpjes van ja, hoe je dat gemaakt hebt. En dat ja, is wel echt leuk. En de tweede keer, uh, dan denk je: ik ga nooit meer een andere taart maken. Ja. En ik maak al uh, twee jaar lang uh, een Bretonse appeltaart. Als er mensen komen, en altijd uh, geweldig. Kan je goed koken? Ik kan iets heel goed koken. Ik vind het leuk om te doen. Maar als mensen straks een probleem hebben en jouw voor willen liggen, dan weet je wel ongeveer. Ben, nou, ik heb het heel veel gezien. Ja. De Fransen zeggen: dat het koken zet uh, een profession à voler. Het is dus een beroep wat je kan stelen door ernaast te staan. Ja. Dus als, je kan, als je ziet wat er gebeurt. Het enige catch is dat je ook nog moet begrijpen eigenlijk wat er gebeurt. En dat is niet altijd het geval. Want als je het gewoon doet zoals die anderen doen? Als je doet? het gewoon doet, dan, dan, kun je dat, dan kun je het nadoen. En dat is eigenlijk een beetje het drama van jonge kokkies die in een, in, een, in, een, uh, in een beroemde keuken gewerkt hebben... die hebben op hun cv staan dat ze daar en daar in de keuken gestaan hebben. De vraag is alleen, wat hebben ze daar gedaan? Vaak hebben ze één dingetje gemaakt ja. en zijn ze daar zeer bedreven in. Maar zo gauw ze buiten die, buiten die, die scope van het één dingetje komen... dan lukt, mislukt het al. Je hoort van heel veel koks... Nou, hij kwam daar en daar vandaan. Denk je zeg, en we hebben hem gevraagd de personeelsmaaltijd. Hij kan geen kip, geen, geen kip bakken, ja. hij, had hij nog nooit gedaan. Dus nadoen is niet genoeg. Je moet het begrijpen en je moet het ook zelf kunnen. En Na, ook zelf... Nadoen is tot op zekere hoogte genoeg als je, je bij dat ene ding houdt en, je precies, en het precies nadoet, dan gaat het meestal lukken. Ja. Alleen als het, als het mislukt, dan snap je niet waarom het mislukt is. Dan heb je meestal iets vergeten of iets dergelijks, maar dat weet je niet, omdat je niet zo goed begrijpt wat er gebeurd is. Ja. Die uh, filmpjes zijn wel best wel lang, vind ik. Ja. Soms dus 6, 7 is minuten. Met, is met opzet Dat is met opzet. Nou ja, kijk, er zijn heel veel filmpjes... Uh, als je over het, uh, over het net schuimt... of als je de televisie bekijkt... waar je ziet hoe een, uh, in... in, in uh, 2 minuten 20 seconden... een gerecht gemaakt wordt. En je ziet er hartstikke flesje uit. Het is dus heel leuk opgenomen met uh, heel snel gesneden. Lukt het altijd. Alleen, daarna weet je eigenlijk nog niks. Je hebt gezien wat er ongeveer voor komt kijken... maar je weet niet precies wat er moet gebeuren. En... Uh, je moet, sommige dingen moet je eigenlijk een beetje real-time laten zien. Niet, natuurlijk niet een heel kookproces, maar wel... de dingen die belangrijk zijn, moet je echt laten zien. En dan moet je ook uh, wat, wat dichterbij gaan. En, uh, ja. Het heeft ook te maken natuurlijk met, uh, met, met de aard van en, de... Uh... En waarschijnlijk kan, als ik die granale raketjes ga maken... dan, dan kan het me ook niks schelen dat het lang duurt. Want dan wil ik gewoon ook iedere stap begrijpen. Nou, dat is mijn theorie. Ik denk, als je het echt wil weten... Ja. dan vind je het niet erg dat het, twee, dat het, dat het langer dan twee minuten duurt. Ja. Goed, we gaan even wat muziek luisteren. Dan gaan we straks nog even doorpraten over trends in de restaurants en zo. En, uh, en koks, die, die steeds een beetje downgraden. Sommige koks doen dat. Die, ja, die hebben allemaal ja. sterren en daar gaan we ja. het straks wel even over okay. hebben. Uh, maar eerst uh, uh, naar Sonja en Annie. We gaan straks in de tweede uur nog wel even met, met Sonja. en Annie Die houdt erg van lekker eten, dus die gaat ook nog even meekletsen zo meteen. Dat doen we straks. Ik, ik zeg even dat... Dit, dit, wat zeg Ja, gezellig. dat is gezellig, ja. De, uh, uh, Sonja die heeft een, een cd gemaakt. Daar staat dit eerste nummer niet op, hè? Nee, want nee. het is een nieuw nummer wat uh, nog te verschijnen komt. U op de volgende cd. Op de volgende cd. Nou ja, over deze cd die er al is, hebben we het straks dan nog wel even. Hoe heet dit nummer? Promises Signed Blind. Sonja en Annie. Thank you. Do you care not to assume that I'm indifferent To ways that you move me Moet je wel. Radio 1, Casa Luna, Klaas Drupsteen. Ja, wij luisteren naar nou Arnie Tangberg op cello en Sonja van Hamel op keyboard. En zang. En je hebt ook het liedje gemaakt, hè? Zeker. En dat komt op de volgende CD. Ik kan niet wachten tot die komt, maar uh, gelukkig spelen ze in het tweede uur nog drie liedjes. En Ronald Hoeber blijft ook in de tweede uur zitten. En ik uh, vertel u daarnaast nog even dat als u wat meer wilt weten over deze informatie... of als u morgen uh, dit gesprek of de liedjes van Sonja en Annie nog terug wilt luisteren... dan kan dat uh, via radio1.nl. Daar kunt u het ook podcasten, daar kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. En we hebben ook nog een Facebook-site van Casa Luna. Ronald, jij, jij schrijft al 25 jaar over eten, toch? En foto's maak je? Ja, meer, langer nog wel, denk ik. Maar oh. ja. Sorry. Uh, nou ja. Veel <laughs> langer is het de moeite waard? Hoeveel uh, Vanaf 78. Dus wat uh, is dat? Uh, 5, 35? Ja, 35 jaar. Oh, jeetje. Ja. Ja. Sorry. Nou, dat geef die. Uh, maar die, die trend de laatste tijd, en dat zie je vooral bij. Uh, Topkok, Sommigen stoppen er helemaal yeah. mee. Althans met uh, Oud-Sluizen. Sergio Herman, die stopt ermee. Uh, die stopt uh, het rock... restaurant, ja. Ja, daarmee. En die gaat dan in Antwerpen naar Antwerpen. Ja, restaurant. die gaat iets anders. Kijk, die kan van alles gaan doen. Maar natuurlijk. die neemt in ieder geval wat meer afstand. We willen het wat rustiger ja. aan doen? Ja. Het is echt zo'n rock'n'roll kok, hè? Ja, uh... nou, die man werkt verschrikkelijk hard. Het is er ja. uh... dan een verschil met Jonny Boer in de Libreien in Zwolle? Want die gaat die... wel gewoon door, die rock'n'roll. Jonny Boer werkt ook verschrikkelijk hard. Ik denk alleen dat hij dat zelf misschien iets, iets, uh, iets rustiger uh, is. Een rustiger aard heeft. Het stond ook heel mooi in, in het... In, ja, wat, wat is dan het verschil in uh, de keuken? Het boek dat, dat giphard uh, gemaakt heeft, Eten, Drinken, Slapen... daar is dat ook heel mooi in, uh, in verwoord. Uh, uh, Jonny Boer die ontvangt zijn uh, uh, personeel in de keuken. Morgen zijn jonge jongens bij. En dan zegt hij, heb je nou ontbeten? Ga nou eerst even zitten. Uh, neem eens een ontbijtje, want zo gaat dat niet. Ja. En... Uh, ja, in, in Sluis is het, recht, is het tegenovergestelde. Daar, is, daar staat een, een man te grommen en die roept... mannen knallen! Het is echt onder enorme druk Maar Johnny houdt het dus langer vol op die manier? Johnny houdt het langer vol. Die heeft ook zijn vrouw in de zaak. Misschien is dat ook een, een, een element. En het, is een andere, het is een andere man. Je hebt hem wel eens horen praten misschien. Hij, ja, ja, hij draagt ja, heel erg uit dat hij, dat hij eigenlijk maar gewoon, uh, gewoon een ...gewoon jong uitgiet horen. is ja. precies, ja. ja, ja. En, uh, maar ook Hans van Wolde bijvoorbeeld bij Beluga en Ron Blauw. Ja. Uh, die, die, uh, ja die zijn een beetje aan het downgraden. Die, die, uh... Ron Blauw heeft, uh, dat vertelde hij mij en, en heel veel anderen ook trouwens. Uh, dat hij uh, iets aan het doen was wat hij eigenlijk niet meer leuk vond. En dat is natuurlijk, uh, als je in zo'n keuken opgesloten zit een beetje. Dat zitten ze. Dan, vraag je toch, uh, dan je, zou je je kunnen gaan afvragen, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar doe ik het voor? En uh, als, als het restaurant niet iedere dag bomvol zit en het geld ook in grote bakken binnenstroomt, dan ga je dat nog, misschien nog meer afvragen. Dus als het even wat minder druk wordt? Ja, als het even wat minder druk wordt. Ja. Of je vindt het gewoon niet leuk meer eigenlijk. Het is en wat een, is er dan niet leuk aan? Uh, er is een constante uh, uh, druk uh, om te vernieuwen. Uh, je kunt uh, op verschillende manieren naar je gasten kijken. Je, je kunt denken: God, het is ontzettend leuk dat die mensen vanavond dan weer komen. Ja. Maar je kunt ook denken, het zijn een soortje zeikers eigenlijk die erbij zitten. Die, die willen iedere keer een nieuw speeltje op hun bord en dat moet ik erop leggen. En uh, ze, ze zitten te zeuren over allerlei dingen en ze, ze worden er niet eens gelukkig van. Is het zo? Is het restaurantpubliek nou, dat niet is, zo? Uh... Dat, dat is ook een deel natuurlijk van het, van het restaurantpubliek. Niet iedereen, dat heb dat ik altijd verbijsterend gevonden. Ik vind een, een, een, een bezoek aan een restaurant zie ik als, als een theatervoorstelling. Ik vermaak me altijd. Ja. Al is het eten verschrikkelijk, uh, uh, overdronken, alles is leuk eigenlijk. Ik bedoel, er ja, ja. gebeurt altijd wat. Maar als je zo om je heen kijkt... dan zie je toch heel veel mensen die zitten of zwijgend tegenover elkaar. Of, uh, die de hebben sms en. Ja, die hebben het helemaal niet leuk. Die, die komen niet om lekker te eten. Die komen niet om lol te hebben. Die komen misschien om hun scheiding uit te praten. Of uh, om, om een, een malafide vrachtwagen te verkopen aan degene tegenover ze. Maar niet, niet voor de lol van het restaurant. Is, is dat echt zo? Nou ja, ga maar eens kijken. Ga maar eens kijken. Het is het, en op, op, je ziet wel veel mensen zwijgen tegenover elkaar. Ze zitten zwijgen ja. tegenover elkaar. Peter van ja. heeft daar een reeks van tekeningen ja. over geschreven. Fantastisch. Ja. Ja. Maar, hij, maar ik bedoel, het is toch een creatief beroep? Het is een creatief beroep. Dat, dat maar op een gegeven moment kun je kun je afvragen... Uh, waar het toe moet leiden. Tot een derde ster misschien? Nou, uh, ja, maar Dat is Hans van Wolde in, in Maastricht. Jarenlang heeft jaren hij achter de, de derde ster uh, heeft aangehold. En hij, hij, hij vertelde mij... Het, uh, uh, Pieter van de Hogeband is een vriend van hem. Hij zegt, die wist altijd hoe hard hij moest zwemmen... om, om een medaille te krijgen. Ik, zei, ik heb eigenlijk nooit precies geweten hoe hard ik moest zwemmen. Ja, dus moet je, je voorstellen dat schoven, je... Dat ja. je, een, je hebt twee sterren en je wil er drie hebben. En je weet eigenlijk niet precies... Hoe je die nou hoe je die kunt krijgen. Er is geen, geen sure-shot methode om dat, om, dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is gekmakend. Ja. Er gaat en heel het veel tijd natuurlijk in zitten. is subjectief, en, toch? Ja, nou, dan krijg je natuurlijk verhalen van... Ik heb mijn kinderen niet zien opgroeien. Uh, mijn, huwelijk, uh, mijn tweede huwelijk ligt... Dat, dat gaat er niet over hem, maar dat, dat zijn allemaal vergelijkbare dingen. Dus, dus heel, veel, uh, heel veel narigheid. Uh, uh, Lucas Rieven, die in, in, uh, in de Bokkendor... Of Een een overveen. 22 jaar lang twee sterren gehad. Die vertelt. Ik heb mijn kinderen niet zien opgroeien. En als we op vakantie gingen. dan zei ik tegen mijn vrouw. waar gingen we ook weer naartoe? Die ja. was er helemaal niet, kon daar nooit, nooit mee bezig zijn. Die, die ging s morgens om half negen de, de deur uit. Ik waar hij uitkwam? Ja, die ging s morgens om half negen de deur uit. en die kwam s'nachts om één uur terug. Ja. En dat was het. En dat 22 jaar lang. Heeft nou. hij ook niet wat met het Amstel Hotel? Of ben nou nee. Of, uh, oh. nee waar kom ik daarnaar. Nou nee, er is er, het. het, het uh, het restaurant in Amsterdam heet Larive. Oh, nou ja, kijk. Daarmee is het verklaard waarschijnlijk. Um, de Nederlandse restaurants. Hoe gaat het daar nou eigenlijk in het algemeen mee? Want, want in... Italië en Frankrijk hebben de naam. België ook I nog wel? Ja, nou ja, ik... uh, ja. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Je kunt, je kunt dus zeggen dat we waanzinnig vooruit gegaan zijn op basis van de, mi van de behaalde Michelin-sterren. Ja, dat, dat, is, dat is enorm. Uh, maar. In, in al die zaken met die sterren zijn er steeds meer... die voor een groot deel leeg zitten. En dat, is, uh, dat heeft, heeft met de crisis te maken, zeker. Maar het heeft ook te maken met uh, het feit... dat men een beetje uitgekeken raakt op wat er daar geboden wordt. En en dat, dat, dat geldt over de hele linie dus. En dat wat geldt wel, ja wat vroeg, Vroeger moest je echt de maanden van tevoren. Nou, zeker bij Oudsluis en zo. Ja vrije, dat is. Dat, dat is, dat is steeds, er zijn nog steeds toppers. Er zijn ook twee, twee sterren zaken. Waar je uh, nu uh, belt en dan kun je over drie weken terecht. Die zijn er ook. Ja. Zeker, zeker. Maar er zijn er ook waar? waar... Er zijn er ook uh, die, Ja, daar ging het in 2007 ging het daar fantastisch en leek het uh, niet op te kunnen. En werd er nog voor tienduizenden euro's aan servies aangeschaft. En uh, uiteindelijk uh, is gebleken dat dat niet geholpen heeft. Ja. Of in ieder geval nergens toe geleid heeft. Maar goed, dat zijn de toprestaurants. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel restaurants daaronder. Is de Nederlandse ja. kwaliteit nou over de hele linie uh, hoger geworden? Nou, de waren helaas in die, in, die, in die restaurants daaronder waren er heel veel. Die wilden graag bij die top horen. Dus die begonnen ook uh, zich in het... Uh, in het chic te steken op allerlei uh, manieren. Ja. Dus uh, ook een, een sommelier of twee sommeliers aan te nemen. Uh, maar dat is toch niet erg? Het is niet Lek erg, Lekker maar vast, je he? moet het, je moet het allemaal, moet je het, uh, moet je het door kunnen berekenen in datgene wat je op het bord legt. En als je dan ook nog uh, vindt dat je dat je vooraf uh, vier amusees moet hebben, dat je nog dessert, dessert moet hebben, en uh, ja je kunt het zo gek niet voorzien. op een gegeven moment kun je dat helemaal kun je zo'n hele tent kun je met toeters en bellen volhangen ik vind dat heerlijk ik was laatst in zo'n restaurant waar je hadden ze vier gangen Deze en, lekker en, leeg die en je nee, hebben nee nee nee, nee. Oh. maar die amuseren en zo dat is toch dat leuk is, dat is uh, ja, dat ja, maakt nou ja mij hartstikke blij mee dus, al die, al die uh, eens, er zijn dan steeds minder mensen zoals jij die dat hartstikke leuk vinden of die er het geld voor die die, uh, die er het geld voor uit minder mensen die er het geld voor uit willen geven ja, ja, ja. of kunnen geven en wij, wij om nog heel even naar Ron Blauw terug te ja. gaan want die wat die, die die was een soort ik wou zeggen eetcafé begonnen, maar dat heet veel nee, nee, Het heet Ron Gastrobar. Het is, is dat uh, eigenlijk een eetcafé? Nou, uh, het, he, het, uh, het heeft wel de laagdrempeligheid van een eetcafé. Dat is waar. Er ligt een, een, een, een, een houten Opinel mesje uh, naast je bord. En uh, hij probeert het uh, wat dat betreft zo, zo laagdrempelig mogelijk uh, te houden. Maar het, is, het, is een, een, een twee, het blijft een twee kok, Dus hij kan niet slecht koken. Dat is, uh, dat, je dat lukt het hem gewoon niet. Da, nee, dat, nee hoe, maar dat, dat, dat is ook zijn best. Doet. Maar, <laughs> maar wat gaat er dan veranderen voor hem? Waarom wordt het dan leuker? Het wordt uh, leuker omdat uh, de, de prijzen omlaag gaan. Dus zodat het restaurant voor een groter publiek uh, toegankelijk is. En zeuren die mensen minder die er dan bij komen? Die komen, voor, die komen voornamelijk voor de lol. Ja, ja, ja. En dat is wat je wil hebben. Ik snap het. Uh, 35 jaar in dit vak, wa waarom is dat nog steeds leuk? Om met eten bezig te zijn? Nou, op restaurantniveau is het, is het nog steeds leuk... om de voorstelling iedere keer weer te gaan uh, bekijken. Dat is echt uh, het allerleukste. Maar ook, ook leuk om recensies te schrijven? Ook, zeker, ja. ja. En wist je ja. streng? Nou, ik ben, ik ben niet verschrikkelijk streng. Maar het, het heeft niet zoveel zin om heel erg streng te zijn. Ik, ik denk, als, als je iemand een, een, een, een 6 geeft die zelf denkt dat hij het heel erg goed doet... Dat je, dat, je de, dat je een behoorlijke klap hebt uitgedeeld... en dat de lezer ook wel snapt... Ja. dat je van een restaurant eh, waar, je, waar je dat een zes krijgt... en waar je niet te min 180 euro met z'n tweeën kwijt bent... dat dat niet misschien de eerste keuze is voor volgende week. Hoe moeilijk is het om objectief te zijn als uh, schrijver? Als ja, dat, dat, dat weet ik niet hoe moeilijk het is. Ik, uh, <laughs> ik denk dat het voor iedereen moeilijk is om objectief te zijn en ja. te blijven. Je, je, je doet je best. Maar het lijkt me zo moeilijk aan dat vak. Dat je, je kan mensen toch behoorlijk de put inschrijven. Je kan ze de put inschrijven, ja. Maar ik, denk, ik heb niet het idee dat ik dat doe. Hm. Ik werk op het op, op, ogenblik trouwens voor een bijlage die Lux heet. En ik denk ook niet dat de lezers daarvan zitten te wachten... iedere week op een restaurant dat een vier krijgt. Nee. Dus ik, ik, die schrijven niet vooral over ik, een restaurant? Ik denk, nou ja, ik denk wel een beetje na over waar ik heen uh, ga. Dat is in NRC? Dat is NRC, ja. En uh, uh, dus dan schrijf je over restaurants waar je wat positief over kunt zijn. Ik ga naar restaurants waar ik, waar ik een hoge verwachting van heb. En uh, vaak uh, heb ik wel een beetje in de gaten wie dat zijn of waar dat vandaan komt. En dan, uh, dat, dat valt zelden zozeer tegen dat je, daar, uh, dat je daar een vier voor zou moeten geven. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik ergens heen ga. Ik, ja, ik ga hier niet over schrijven. Het heeft geen zin om iemand hiermee uh, mee lastig te vallen. Ja. En dan ben je objectief, alleen niemand, niemand ziet dat. Want je, je, je, je zet het niet in de krant. Nog heel even naar het eigen koken. Hè? Je ja. zei, ik kan het wel, maar ook weer niet. Uh... Ik vind het leuk. Ik heb er lol in. Ik heb ook een aantal van die filmpjes heb ik gewoon zelf door een beetje te pielen... met een statief op het, uh, op het aanrecht uh, zelf gemaakt. Wat, wat is je specialiteit? Nou, specialiteit. Ik, ik hou van grote braadstukken. <laughs> ik hou van uh, grote dingen. Vind ik leuk. Goh, ja. je, hebt, je hebt veel honger. Vijf. Nou ja, dat is, ik vind dat leuk om te doen. En, een, een, een grote kip uh, uh, helemaal zo krijgen dat hij uh, dus krokant is aan de buitenkant. En dat hij niet, uh, dat die niet uh, uitgedroogd is aan de binnenkant. Dat vind ik een, uh, een uitdaging. Ik heb, het, ik heb dat redelijk onder de knie. En dat en gaat vrij vaak goed. Ja, dat gaat goed, ja. En um, is het wel eens helemaal misgegaan in de keuken bij jou Bij mij? Ja, dat je, dat je schoonouders ja, oh, kwamen eten en... De... Ik ben wel eens, ik ben wel eens iets, ik ben iets vergeten. Maar het was meer op een feest Dat er, dat er nog 48 kip, kippendijen in overlagen die ik niet geserveerd had. Maar nee, ja, dat gaat, het gaat nooit zo mis... Dat ik denk, ik kan het niet op tafel zetten. Maar het gaat wel zo mis. Dat ik denk, nou, dat toch, de volgende keer doe ik het uh, toch iets anders. Ja, want, want culinaire missers, daar zijn we toch wel een beetje benieuwd naar. In het tweede uur, die, ja. die vraag, uh, die stel ik dan aan de luisteraar. Ja. Dus we zijn benieuwd naar uh, mooie verhalen over uh, mislukkingen in de keuken. Waar loopt u thuis als luisteraar vaak tegenaan als u aan het koken bent? Waar, wat is dan lastig? Waar gaat het mis? En wat wilt u graag weten van culinair journalist Ronald Hoebe? Uh, ja, die heeft dus met veel topkoks meegekeken, is in theorie, maar ook in de praktijk... Uh, nou, behoorlijk goed hoor, we net. Dus uh, ja, mensen, en ook over restaurants of uh, over trends... misschien ook nog wel leuk om even te kijken waar moeten we... dat vind ik sowieso nog wel even leuk om straks door te nemen. Als je nou naar Frankrijk of Italië gaat en je wil een restaurant selecteren... waar moet je dan op letten? Maar dat doen we dan uh, okay. om, om twee minuten over één wel. Want uh, ja, het is nu bijna tijd voor uh, het hoorspel Het Bureau... Maar ik ga nog wel even de telefoonnummers noemen natuurlijk. 0800-1121, 0800 121, 21, dat is het telefoonnummer. Casaluna, het ncrv.nl, dat is het mailadres. En als u wilt twitteren, dan kan dat naar hekje Casaluna. Dus 0800-1121, casaluna, het ncrv.nl en hekje Casaluna. Uh, Sonja van Hamel en Annie Tangberg, die komen straks ook nog drie keer terug om op te spreden. En Annie weet ook heel veel van garnalen, maar dan van Noorse garnalen. En die zijn, zijn toch minder dan de Nederlandse, hè? dan de Hollandse. Die zijn veel minder, maar daar gaan we straks ja, ja. nog wel even over hebben. Eerst maar eens even dat hoorspel Het Bureau. En dan om twee minuten overeen zijn we terug met Kaas de Luna. Tot zo. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat jij. jij. CRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 2, 1975.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 Ik geef u daarom in overweging om uw vragen direct aan dokter J. Balk... de directeur van ons bureau te richten... die op dit gebied naast de heer Beerta de meest competente onderzoeker is. Hij zal u nog getwijfeld met genoegen antwoorden. Met hoogachting voor de heer Beerta en Koning. Is Joost er niet? Joost vroeg zich af of het wel zin had als hij erbij was. Ja, ik vind het goed. wel. Zal ik hem even halen? Uh, graag. Spandend. Halbe Spandend. is er ook niet. Spandend. De losse krachten hoeven er niet bij te zijn. He? Ook goedemorgen. goedemorgen. Zo. Ja. Dank je, Banda. Nee. Uh, neem een stoel. Nee. Joost, kunnen we beginnen? Mijn verontschuldiging. Uh, ik geloof dat dit de eerste keer is dat we met z'n allen bij elkaar zitten. Is het toch de eerste keer? Dit is de eerste keer.